de komende 2,5 jaar zo'n 5 meer verdienen. De vakbonden en de NS zijn het daarover eens geworden. Ook is afgesproken dat tot 2019 geen vaste banen worden geschrapt. Het CAO-akkoord moet nog worden goedgekeurd door de vakbondsleden. De CAO geldt voor 16.000 machinisten, conducteurs, servicemedewerkers, monteurs en kantoorpersoneel van NS. De oppositie in de Tweede Kamer wil nu echt van staatssecretaris van Rijn weten... of de betaling van de persoonsgebonden budgetten goed verloopt. Eerder zei de staatssecretaris dat de meeste problemen zijn opgelost... maar daar hebben de partijen weinig vertrouwen in. Sinds de Sociale Verzekeringsbank de persoonsgebonden budgetten uitbetaalt... klagen zorgverleners dat ze hun geld niet of niet op tijd krijgen. In het buitenland zijn drie Moldaviërs opgepakt... die een gewelddadige overval zouden hebben gepleegd in Winterswijk... Bij die overval vorig jaar juli op een echtpaar kwam een man om het leven. De overvallers knevelden de vrouw en eisten haar bankpas en pincode. Haar echtgenoot werd later buiten dood gevonden. Een van de verdachten is al aan Nederland uitgeleverd. Voor de tweede loopt de procedure nog. De laatste verdachte is in Moldavië aangehouden en zal daar worden berecht. Het weer, veel zon, het wordt 19 tot 23 graden. Op de stranden blijft het een graad of 15 Morgen zon, maar ook enkele wolken. Het wordt zeer warm met 27 tot 32 graden. In de avond zware buien met onweerhagel en windstoten. Dit was het. DFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene De Geest van de AWD. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoeflaken 9 kilometer file. Daar zitten veel Duitse toeristen bij die onderweg zijn naar Nederland. Verder zijn er grote problemen op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost 8 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rijstrook is daar dicht. Verkeer bij Emmeloord kan beter omrijden via Zwolle. En dan rijd je over de N50, de A28 en de A1. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat het vast bij Delft, 4 kilometer daar. En op de N11 leiden bodegraven voor de aansluiting met de A12, 5 kilometer. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A12. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Annelies van der Pies, Ik moet al piezen als ik mis Vertel mij nooit een goede grap Want mijn is te slap Ook zijn we laatst een keer uit eten gegaan Plakschoentjes en een nieuwe jurk had ik aan De ogen komt met jus en spruit Dus vlak voor ons gaat die onderuit Dus wij zaten allen onder het appelmoes De carbonaden zaten in mijn moeders blouse En bovendien door mijn gebrek Zat in mijn jurkje nog een vlek Ze noemen me Annelies van der Pies Ik moet dat al pissen als ik niest. Vertel mij nooit een goede grap Want mijn sluitspier is te slap een keer op schoolreisje geweest Dat was natuurlijk een enorm feest De speeltuin kindervreugd zat vol Er was een wit en een schommel. Ellie bleef haken op de schroef. Peter kwam onder zo'n paardenhoef Jan sloeg Erik een groot blauw oog Mijn broekje bleef dus niet lang droog Ze noemen me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 Dat was Adam Lambert, en die kent u. Als u het laatste concert van Queen gezien heeft, dan, dan weet u, want hij is tegenwoordig de voorman. Samen met Brian May en Roger Taylor en Van Queen. En ze hebben onlangs nog een concert gegeven in de Ziggo in Amsterdam. Het is dit weekend trouwens druk, hè, met grote concerten. Want aanstaande zaterdag, dan hebben we Mark Knopfler, die treedt daarop. En natuurlijk dan, uh, ja, voor de fans. Ik kan er zelf helaas niet bij zijn. Vreselijk. Uh, ik kan wel uh, 7 en 8 juni natuurlijk een uitverkocht concept. Twee keer uitverkocht. Van uh, Paul McCartney. En uh, je kunt zelfs nu op dit moment bij een andere radio-saison kaarten winnen voor de soundcheck. Smiddags dus. Nou, dat lijkt me ook leuk. Ja. Uh, Paul McCartney dus, aanstaande uh, uh, zondag en maandag in Ziggo Dome in Amsterdam. Uh, ik ga een heel leuk positief liedje even draaien uh, van Chris Wolf. Het is een leuk liedje hoor. de hele wereld al gezien, van even evenaar tot bij de polen. Dit is Nederland. En Amsterdam. En Amsterdam.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 Dit is het zo'n lekker liedje, gewoon. Dit zou voor mij nou een zomerrit mogen worden, gewoon. He, een lekker liedje, gewoon. Goeie tekst, leuk. Beetje positief over dit mooie landje. Helemaal goed, dit is Nederland, Chris Hof. We draaien er nog één en dan gaan we naar de vrijwilligersvacature van de week. Maar eerst nog even Van Velsen. What's the world coming to?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 Uh, rol van Velsen was dat. En een nummer dat heet. Uh, What's the world coming to? Ja, iets later dan u van ons gewend bent. Maar uh, ja, dat komt. Uh, hè? Ja, nou ja.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 Ja, dames en heren. En hier zijn we dan met het uh, rubriekje de vrijwilligersvacaturen van de week. En als het goed is, hebben wij aan de andere kant van de telefoon Rens. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zeker. Ha Hallo Rens, welkom in het programma. Dank u wel. Ik heb begrepen dat jij een ontzettend leuke vrijwilligersvacature hebt, voor, uh, speciaal voor jongeren eigenlijk, hè? Ja, het, het, het, het is zeg maar een activiteit voor de jongeren. Dus ja. kinderen tot en met 12 jaar zullen daar zijn, maar het mogen ook iets ouder zijn. Ja. En de vrijwilligers die wij kunnen gebruiken zijn eigenlijk van alle leeftijden. Dat is mooi. En wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren waarbij de vrijwilligers kunnen helpen? De buitenspeeldag is zeg maar een uh, nationale gebeuren. Die ja. zeg maar dat kinderen op plekken kunnen spelen waar normaal gesproken het verkeer rijdt. Ja. En waar ze nu, uh, doordat het afgezet is, uh, rustig kunnen spelen. Ja. En wij hebben op het uh, parkeerterrein voor Pluspunt en de FOMAR... Ja. hebben wij een, uh, een hele grote oud-Hollandse Oud spelletjesmiddag. Dus uh, we hebben wel 15 spelletjes als ringwerpen, stelter spijkerpoepen, skippieballen, koekhappen, blikgooien... en nou, zo zullen er nog een aantal zijn. En dan neem ik aan dat jullie bij iedere activiteit... een, uh, een vrijwilliger zoeken om dat te begeleiden? Of ziet dat verkeerd? Ja, nou, dat uh, klopt wel. We, we ja. proberen zoveel mogelijk vrijwilligers te vinden... zodat we elke spel inderdaad een begeleider hebben. Ja. Dus, uh, dus we zijn inderdaad uh, daar uh, ja, naar en, op zoek. En Rens, welke dag gaat dat worden? Het is aankomende woensdag, dus 10 juni. Ja. En uh, ja, de, de, middag is, zeg maar, uh, de middag is eigenlijk dat het activiteit starten is van 1 tot 4. Ja. Het mooiste zou zijn als we vrijwilligers kunnen vinden... die van, half, of, uh, van 12 tot ongeveer half 5 kunnen. Maar eigenlijk alle... Alle tijd uh, die iemand heeft, is welkom. Maar twee uurtjes is welkom. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als er ook mensen zijn... die kunnen helpen met alles klaarzetten, denk ik. Ja, daar gaat ja. het om dat het inderdaad twaalf tot half vijf. Ja. Ja. Maar mocht dit niet uh, uitkomen of dat er mensen zijn... die een half uur of een uurtje of twee uurtjes kunnen... Ja. het is uh, hartstikke prettig als dat uh, zou kunnen. En hoe kunnen mensen uh, jou bereiken om zich aan te melden, Rens? Ik heb een uh, e-mailadres... Ja, vertel eens. Het kan ook gewoon via de VIP, maar het kan ook gewoon via mijn e-mailadres. Dat is ja. r.witt.plus.zandvoort. .nl, Punt ja. NL. Ja. En, en ik heb ook een telefoonnummer. Ja, geef me door. ga ik die eventjes... Uh... Zal ik hem zeggen? Ja. Dus Want jij belt jezelf natuurlijk nooit en dat doe ik dus wel. Dus ik weet hem. Ja, dat 06 dat <laughs> 06 dus 371 68976. Dus mensen, uh, mocht u het leuk vinden om kinderen te begeleiden... en alles voor te bereiden voor een middagje buitenspeeldag... dan uh, wordt u verzocht om even te kijken op de site van VIP Zandvoort. En van daaruit vindt u verder alle informatie... het uh, e-mailadres van Rens en zijn telefoonnummer... En wij zetten natuurlijk straks ook deze vacature op onze Facebookpagina. www.facebook.com slash Zeg Rens, ik uh, dank je hartelijk voor je bijdrage aan dit programma. En ik wens jullie een ontzettend gave woensdag volgende week. Hartstikke bedankt en bedankt voor uw uh, bijdrage eraan. Helemaal goed hoor, graag gedaan. Tot okay. ziens Rens. Tot ziens. <laughs> Joep, dag. dag. KC en de Sunshine Band. That's the way, uh -huh, I like it. Maar dat was niet de single versie hoor, die het ruim vijf minuten deed. Het uh -huh, like je was toen het maar twee minuten gelopen. That's the way I like it. Zeg u! Ik zeg, wij liken het zo so much dat we altijd een lange versie kiezen. Ja, hè? Dat is dat. Wat een weertje, hè, buiten? Jonge, jongen, jongen, jongen, oh. wat ziet het er lekker uit, jongens. Hier op het terras ook, hè, gezellig oh. Ja, allemaal leuke Lekker like zwemmen, net, hè? Ja. ja, je hebt gezwommen, hè? Ja, ja heerlijk, heerlijk. Ja, lekker hoor. Het leukste vond ik dat emmertje met je water wat ik over jou leeg Ja, Ja, nou, daar krijg ik je nog wel van. <laughs> ja, vooral al die blote vrouwen rondom ons. Prachtig. En al die mensen in die kooitjes. Ja, hè? Welke kooitjes. Bij de haven van Zandvoort. Oh ja. Daar zitten ze allemaal in kootjes. Oh. Als het goed is zit vandaag... Uh, hoe heet die? Uh, Dennis van der Geest zit in zo'n kootje. Oh. Ja. Wil ik dat zien? Nee. Ja. nee. Echt niet? Maar er zullen er misschien zat zijn... die er even bij willen zitten. Maar goed, Casey and the Sunshine Band, het schijnt nog steeds uh, te bestaan allemaal. Het uh... schijnt te bestaan. Het, het, het leeft nog steeds heel erg. Ook onder de, onder de jeugd van nu, weet je dat? Is dat zo? Ja, helemaal gek allemaal van Casey en the Sunshine Band, man. Oh? Ja, echt maar, waar, waar waarom hoor. Waarom dat? Nou, omdat het goede muziek is. Oh, is het goede muziek? Oh. Nou, jij <laughs> is toch potverdorie wat. Met je Rolling Stones. Ja. Ja, dat is het. En ja, Daarom lopen we al het hele programma achter, hoor, steeds met alle rubriekjes. Ja, dat klopt. Het komt alleen maar door die Rolling Stones ja, van jou. Ja, alleen door die Rolling Stones. Ja, nou, doe ja. nou maar het uh, voor het ja, maar, uh, regionale nieuws. Ja, ja uh, nou, ga maar beginnen. want het. Uh, ja, het, Jij bent van, de knoppen zeg ja, maar je maar steeds. Die, die knoppen doen het niet. Hoe hij kan dat nou? Hij, ja, dat weet ik niet. Ja, je zit gewoon niet op te letten. Waar heb je je dat... nou gelaten dan? Nou, hij doet het gewoon niet. He? Ik weet niet wat het is. Hij doet nou, niet. het niet. Hij doet wat het gewoon niet. Het gewoon, ik dat vind niet. ik wel lullig voor je, dat je ja. Knop het niet doet. Nee, maar Knop doet het niet. Nou, dan doen we het nou, zonder jouw Knop. Ga maar lezen. Ja, lieve dames en heren. Het regionale nieuws nog een keer van 4 juni 2015. Een motorrijder is woensdag. Krijgt nou ook helemaal geen ondergrondmuziek dan? Oh, zokkaal. Ben aan het zoeken, gaat maar even Oké, okay, we gaan weer opnieuw beginnen. Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Zandvoort. De man reed rond half elf op zijn Harley Davidson door de straat toen een automobilist die vanuit de Julianaweg kwam hem geen voorrang verleende. De man ging vervolgens met zijn motor onderuit. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen... en na de nodige zorg naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Een agent heeft de motor van het slachtoffer weggereden en het overige verkeer, waaronder de bussen, konden zo'n half uur niet door de Kostverlorenstraat. Een 43-jarige man uit Zandvoort is woensdagavond neergeslagen op het stationsplein in Haarlem. Volgens getuigen liep de man ter hoogte van de Burger King toen een groepje jongeren zich om hem verzamelde. Zij zouden de man lastigvallen en enkele tikken hebben verkocht. Het geheel liep richting de oostuitgang toen het slachtoffer tegen de grond werd geslagen. Getuigen waarschuwden de hulpdiensten en verzorgden eerste hulp. De politie heeft voor de eerste opvang gezorgd in afwachting van het ambulancepersoneel. En na het opnemen van getuigenverklaringen vertrokken agenten met spoed naar de Rozenstraat... wat op een steenworp afstand van het stationsplein ligt. Hier hield zich een groepje jongeren op dat mogelijk betrokken was bij de mishandeling kort daarvoor... De jongens werkten tegen en vorderingen om identiteitsbewijzen werden genegeerd. Zeker één persoon is aangehouden en hij verzette zich verbaal en fysiek tegen zijn aanhouding. De nieuwe tweede divisie is woensdagavond van start gegaan. Om half acht was het de aftrap voor de wedstrijd tussen SVV Schiedam en FC Wageningen in Haarlem. Voor de duidelijkheid, we hebben het nu over voetbal... Het duurde echter niet lang of de wedstrijd werd stilgelegd wegens rellen op de tribune. Ondanks het verzoek om geen vuurwerk in het stadion af te steken... konden de supporters van FC Wageningen het niet laten en was het vak al gauw rood-groen gekleurd. De wedstrijd werd vanwege de ongeregeldheden zo'n tien minuten stilgelegd. En tijdens het toernooi gingen supporters met elkaar op de vuist. Dat leverde een van de onschuldige toeschouwers waarschijnlijk zelfs een gebroken kaak op. Een ander zou een gebroken neus hebben overgehouden aan de rellen. De ruzie ontstond tussen de Haarlemse aanhangers en de wageningen -fans. En de laatste groep kon het ook niet laten om dus vuurwerk af te steken. Steeds meer taken ziet Zandvoort op zich afkomen... waarvoor de kleine gemeente geen specialisten in huis heeft. Dan kan je volgens burgemeester en wethouders drie dingen doen. Geen stappen ondernemen, nog meer taken aan Haarlem overlaten of alle taken overhevelen naar Haarlem. Over die drie scenario's willen burgemeester en wethouders donderdag 11 juni op het gemeentehuis in gesprek met de inwoners van Zandvoort. Voor welk scenario de gemeenteraad na de zomer uiteindelijk ook kiest, Zandvoort behoudt volgens wethouder Kuipers zijn eigen bestuur en zijn loketten waar mensen hun paspoorten en andere documenten kunnen halen. Nadenken over nog meer ambtelijke samenwerking met Haarlem... betekent volgens de wethouding niet dat Zandvoort afstevend op een bestuurlijke fusie. De gemeente Haarlem voert sinds 1 januari van dit jaar al een aantal taken voor Zandvoort uit... op het gebied van zorg, jeugd en werk. Vanuit de politiek klinkt regelmatig gemopper over de hoge kosten... die ambtelijke samenwerking met zich meebrengt. Kuipers vindt die kritiek niet terecht... De bijeenkomst voor de inwoners van Zandvoort is op 11 juni om 8 uur s avonds in het gemeentehuis. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland zijn teleurgesteld dat de ministers Kamp en Melanie Schulz van Hagen maas gisteren windparken op zee ook binnen de 12 mijl zone willen toelaten. Dat schrijft het college van gedeputeerde staten in een brief aan het Rijk. De provincie heeft met een zogenaamde zienswijze nogmaals laten weten tegen de plannen van het Rijk te zijn... om ook molens binnen de 12-mijlzone te realiseren. Daarnaast pleit de provincie ook voor meer inspraak en invloed voor de kustgemeenten en de toeristische ondernemers in het gebied. De provincie heeft het Rijk al eerder laten weten dat zij niet tegen windenergie op zee is... maar de molens moeten dan wel meer dan 12 mijl en dat houdt in 22 kilometer uit de kust staan... Als de molens dichterbij komen, dan kan dat een negatief effect hebben op onder meer het strandtoerisme in onze provincie. Eind april liet het Rijk per brief weten dat zij toch een strook wil toevoegen aan twee reeds aangewezen windenergiegebieden. Door toevoeging van deze strook komen de windmolens op minimaal 18,5 kilometer uit de kust. Een zienswijze indienen, dat mag iedereen... Wij adviseren dat ook om te doen als u het niet eens bent met de locatie die aangewezen is voor de windmolens. Van 24 april tot en met 4 juni kunt u deze zienswijze inleveren. Dat betekent dus dat het vandaag de aller, allerlaatste dag is. U kunt deze zienswijze opsturen naar info.platformparticipatie.nl Ik herhaal het nog even, info.platformparticipatie.nl en het Lommerrijke Villa Dorp Wassenaar heeft zich ook aangesloten bij de protestcoalitie tegen het windmo Mega Windmolenpark vlak voor de Hollandse kust. Ook Bergen wil geen extra windmolens voor de kust van Egmont aan Zee. De gemeente heeft die gemeente heeft bezwaar ingediend bij het ministerie en wil dat er extra onderzoek komt naar de gevolgen van de windmolens. En daarmee is Den Haag nu de allerlaatste badplaats die zich niet verzet. Er zijn nu 2065 handtekeningen uit Zandwoord. En met een inwoneraantal van ruim 16.000, moeten dat er minstens twee keer zoveel kunnen zijn, toch? Alsjeblieft, uh, zet uw handtekening. Iedere handtekening telt mee. Goed, dan gaan we nu over naar het weer. Heb je wel uh, de knop van het weer gevonden, Rut? Ja. Nou, het is toch wat? Maar. Dit is ZFM. 1 25 jaar. ZFM! Zie in Zandvoort. En jij bent erbij. Goed. Weer op ja, de zomer of hartje winter. Het Westkust Weerbericht luidt als volgt. We profiteren van een hoge drukgebied en dat zorgt voor zomerweer. Vandaag schijnt de zon volop, het blijft overal droog en er waait een zwakke tot matige oost tot zuidoostenwind. Daarmee wordt de warme lucht aangevoerd waarin de temperatuur overal in de regio oploopt naar 21-22 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een tot matig toenemende oost tot zuidoostenwind daalt de temperatuur naar waarde omstreeks de 12 graden. Morgen wordt de warmste dag van 2015 tot nu toe. De zon schijnt flink, maar er is ook wat sluierbewolking. Het blijft overdag droog en de temperatuur stijgt... bij een overwegend matige zuid-tot-zuidoostenwind... naar een zomers warme 29 of een tropische 30 graden. In de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Maar dat zien we dan wel weer. Dit was het nieuws. Kijk het donker doen, ik heb wel nou een muziekje weer. <laughs> Volgende week. Dat was het weer. Dat is Douwe Bob en Sweet Sunshine. Nou, die hebben we wel vandaag, hè? Sweet Sunshine. En we gaan even naar Cuba, mensen allen. Laten we toch een beetje de zomer in ons hoofd zetten, Laten we gewoon naar Cuba, mensen allen. Heb je je ticket klaar, Dolly? Die heb ik altijd in mijn zak, ja hoor. We gaan naar Cuba. En was dat een higher ground en vanaf gegaan door de Gibson Brothers met. Uh, Cuba! Nou, we zijn alweer terug. Pas een snelle vlucht. <lacht> gauw sigaar opgerookt. Ja, gauw zijn zo'n Havana. Do <laughs> Hé, hey, Dolly met zo'n Havana. We hebben een ritje met z'n tweeën gemaakt in zo'n oude auto. Ja, precies. Maar ja. dat was wel leuk. Ja, dat was heel leuk. Ja. ja. Wat gaan we nou weer daartoe? Nou, jij gaat, jij gaat vechten. <lacht> Joh, je gaat kung doen jij? Ik heb Jiu Jitsu gedaan, hè? Dames en heren, kijk op de webcam. Dan zie je ja. Dolly die gaat Kung Fu Fighting. Samen met Bart uh... van der Meer. Ja. Oh, oh, oh. ja. Nou, oké. Okay. Gaan we een beetje spannen, Bart? Ja. Everybody was cool. Ik kan me nog herinneren dat ik toen de tijd in de pianobar in Amsterdam speelde... dat er op een gegeven moment een man naast me zat. En dat was David Carradine. Ja, die zat zo naast, die zat zo naast mij. Huh? Op het bankje. U? Dat was toch Grasshopper? David Carradine? Die ja, speelde je, niet. Ja. ja, dat was ja, ja, Grasshopper. Ja, ja, ja. Ja. Zat ja. die naast jou? Ah, en bel je mij dan niet even? <laughs> nou dat is al een jaar of vader verleden hoor. Ja. Dit varen. is uh, T-shirt weather. Maar dat is het wel vandaag. Dit, uh, dit muziekje hoort, ja, dan weten u het, hè. Dan, uh, dan hebben we het weer gehad voor vandaag. Dan zijn we er weer klaar mee. Dan hebben we zijn er helemaal klaar mee. Ja, yeah. Maar, er is nog genoeg na nou. ons. Ja, na nou, ons, ze... Ik heb trouwens nog een nieuwsbericht, hè. Ik heb gehoord dat Sepp Blatter zichzelf heeft omgekocht om af te treden. <lacht> 10 miljoen heeft hij. Haha. Ja. Ik zag nog een leuk op Facebook. Ga ik u ook nog even vertellen. Soms hè, hebben vrouwen uh, zoveel uh, uh, zo make-up op... dat ik soms denk dat ze verloren hebben met pinball. Nou, nog een leuke grap? Nee. Dan gaan we straks uh, het we stokje ons... overgeven aan uh, Bart van der Meer... Ja, met zijn lucifers doosie. Ja. En daarna gaat Hans alweer beginnen vandaag, Mark. Ja? Oké. Okay. Hey. Vandaag weer terug van weg geweest uh, Hans Wassenaar. Hé, hey. hey, zijn het wel zwaarluur lucifers trouwens? Ja? Je weet, één zwaluw maakt nog geen zomer. Hè? Vandaag wel. Ja, ah, ja. Het is mooi weer. Het wordt morgen nog warmer. Het is wel lekker, ik moet morgen op strand spelen, dus ik hoop dat het lang droog blijft. Dan kunnen we nog even. Oh, is dat morgen hè? Ik zit morgen op strand, ja. Oh nee, jullie hebben ook binnenkort uh, bij het Amsterdam Beach, geloof ik hè? Hoe oh, weet jij dat nou weer? Dat stond op Facebook. Oh. Ja. Ja, dat is volgende week staat Ik stal ik, ja, ik stal ik. Ik weet niet of dat trouwens openbaar toegankelijk is. Maar in ieder geval, ja, volgende week zaterdag. Ga ik buiten staan. Dat hoor je, als jullie binnen zitten, hoor ik je buiten ook. Hoor. Ja, dan nou, was het dit weer eens gaat ze het buiten doen, geloof ik. Dus, oh, nou, uh... Dan, uh, dan is het toch vrij toegankelijk voor iedereen. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, Ga ik op het zebrapad uh... staan. Ja. En uh, vanavond Alternative. Ik geloof met weer uh, live optredens. Nou, we gaan het allemaal zien. We gaan er een lente aan blijven, Dolly. Is dat zo? Als we zitten, we weer door het nieuws zijn. Oh, jammer. Ik wou nog net zeggen dat Janal ook is vanavond. Is hij er wel? Ja, tussen hebben we goed. Oh, nee, toch? Nee, nee, nee. Hij is er nog niet, hè? Nee. Hij heeft nog vakantie. Ik Weet niet, hoor. Oh, jeetje. Nou ja. Bedankt voor het luisteren. Ik zie u morgen weer tien uur met Waterdoorn Sport. Met Henny Rukker. En natuurlijk, morgen ook weer de aflevering van CFN Lunch. Dag, dag!